12 uur. Het NOS-journaal. René van Brakel. Goedemiddag, Nelson Mandela vindt laatste rustplaats in Coenou... sterk uitgelopen, afscheidsdienst vol lovende woorden. En Amsterdam maakt zich op voor nationaal eerbetoon... aan de overleden oud president Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon en grotendeels droog. Temperatuur ligt tussen de 6 en 9 graden. Morgen veel bewolking, en soms een beetje regen. Maar vooral in het Zuidoosten droog. Het is dan nog iets warmer dan vandaag. Nelson Mandela is zojuist begraven in Kuno, de plek waar hij opgroeide. Rest in peace. Yours was truly a long walk to freedom. And now you have achieved the ultimate freedom... in the bosom of your maker, God Almighty. Amen. In ja, Coenouw is correspondent Alice van Gelder. Ellis, hoe werd het moment daar bij jou beleefd? Ja, ik heb in Coenouw gekeken op een uh, heuvel... waar een groot scherm was neergezet uh, voor de gemeenschap. Uh, toen de gevechtsvliegtuigen en de helikopters overkwamen... was er luis applaus, maar verder een hele zondere sfeer. Ja, eigenlijk hebben we de afgelopen dagen natuurlijk... vooral veel gezang en gedans uh, gezien voor Mandela om hen te vieren... Maar hier, zoals ook een vrouw naast me zei, uh, die zat te kijken van ja, nu realiseren we ons eigenlijk pas echt, nu we die kist zien staan daar bij het graf, dat het echt ten einde is. Dus ja, echt een verdrietige sfeer hier uh, vandaag in Koenhoek. Ja, en dat is eigenlijk het sluitstuk van tien dagen nationale rouw. Is deze dag nu ten einde? Ik bedoel, wat gaan mensen doen? Ja, het is nu ten einde inderdaad. Het officiële programma is uh, afgelopen. Uh, de mensen hier die zeggen van, we gaan naar huis, we gaan uitrusten. Uh, heel veel zeggen, we hebben vannacht niet kunnen slapen, we waren toch zo zenuwachtig voor, uh, voor die begrafenis. Uh, dus ik denk dat ze dit weekend uh, vooral rust nemen en Ja, en toch ook nog steeds wel een beetje reflecteren over wat er afgelopen tien dagen is gebeurd. en. Uh, ook wel, langzaam praten ze hier al wel... wat nu verder met Zuid-Afrika zonder Mandela? Hij had geen politieke invloed meer... maar hier hadden ze toch het gevoel... dat hun vader Mandela nog met zich meekeek. En ja, ze moeten nu dus gaan verwerken... dat dat niet meer het geval is. Ja, Zuid-Afrika begint het leven zonder Nelson Mandela... kun je stellen. Dankjewel, je van Gelder... vanuit Kuno. Hier in de studio... Eh, Afrika-redacteur van de NOS, Esther Bootsma. Ja, Esther, wat kun je vertellen... over, eh, over dat laatste uur... voorafgaand eh, aan dat, dat, kist, dat de kist in het graf ging? Nou ehm um, de uh... Uh, het ochtendprogramma was wat uitgelopen... waardoor uh, dat uh, wat laat begon dus. Uh, de mensen, er mochten 450 gasten mochten mee naar de plek bij het huis van Mandela... waar ook zijn kinderen begraven liggen, waar die begraven mochten worden. Er was een lange stoet voorop. Uh, zag je um, een, een militaire wagen waarop het, de kist van Mandela lag. Die werd daarheen gereden, alle mensen liepen erachteraan. Um, je zag uh, uh, helikopters met de Zuid-Afrikaanse vlaggen, um, uh, strouw. Veeljagers dus deed me heel erg denken aan 1994, aan zijn inauguratie. Dat was ook een heel prachtig moment. En verder wat opviel, uh, was het toen um, ja, vrij snel gedaan. Er, waren, uh, er was een preek uh, uh, en een gebed. En uh, toen werd hij begraven. Dus dat stuk uiteindelijk heeft heel kort geduurd. Ze hadden haast ook, hè? Ja, ze hadden haast, omdat... Um, volgens de tradities, volgens de Korsa-traditie... mensen eigenlijk voor het middaguur moeten worden begraven... voordat de zon op zijn hoog staat en de schaduwen het kort zijn. Nou, dat hebben ze niet helemaal gehaald. Dat is dan niet zo erg. Maar wat dus ook opvalt, dat er verder aan rituelen... en zo niet zoveel werd gedaan. We zagen overigens, wij konden niet alles zien... de Zuid-Afrikaanse staatsomroep heeft het laatste vijf minuten... Uh, afstand gehouden en was echt uh, voor de familie... en die andere 400 gasten daar ter plekke. Ja. Vanmorgen waren er veel meer, er waren er 4.500 en een grote witte tent. Want laten we even terugkijken naar de ochtend. Wat gebeurde daar allemaal? Uh, het begon heel vroeg uh, vanochtend. Uh, uh, uh, het begon met uh, toespraken, veel toespraken, mooie toespraken. Het was eigenlijk, uh, nou ja, wat Alice net zei, het is een verdrietige dag. En, en iedereen keek ook wel somber. maar er zaten ook... Uh, hier en daar wat, wat uh, luchtige momenten in. Het was heel warm. Um, ik vond vooral de toespraak van uh, Ahmed Katradra heel mooi. Um, hij dat, zat met, uh, met Mandela op Robben gevangen heel lang. Hè? Die zat met Mandela gevangen. En dat was uh, heel emotioneel um, over zijn oudere broer. En nou ja, dat hij hem zou missen en dat soort dingen. Laten we even luisteren naar een stukje uh, van al die uh, toespraken. There are 95 candles that were lit early this morning around 5 o'clock. They represent the years of Madiba's life. Whilst the long walk to freedom has ended in the physical sense, our own journey continues. Well done, good and faithful servant. We will always cherish the life you shared with the people of this nation. This is an honor to him to remember the years he was on earth and more especially the contribution that he made to our country. He was not, I don't Consider him to my friend. He was my elder brother. We will forever salute you, Tata. It is up to us as leaders, as citizens, as a continent to continue from where Tata Madiba has left so that he can be remembered for what he stood for. May his soul rest in everlasting peace. Uh -huh. Thank you is het een hoi journaal met René van Brakel. En rond het Leidseplein in Amsterdam is vanmiddag... het Nationaal Eerbetoon aan Nelson Mandela. En daar is ook verslaggever Martijn van der Zanden. Martijn, hoe gaat het Eerbetoon daar in Amsterdam eruit zien? Nou, misschien kun je het een klein beetje op de achtergrond horen. Het publiek wordt wat hier buiten staat bij de Schouwburg al een beetje warm gedraaid... door zo'n lekkere Afrikaanse swingband. Prinses Beatrix is hier juist ook aangekomen en naar binnen gegaan. Ja, Vanaf half één is hier dan een programma met allerlei toespraken. Uh, er wordt ook gezongen uiteraard en bijvoorbeeld ook het Nationaal Palet komt dansen. Ja, en dit is in de stad Schouwburg. Is er nog een reden dat het daar is? Ja, dat is natuurlijk niet heel toevallig. In uh, juni 1990, een paar maanden na zijn vrijlating, de vrijlating van Nelson Mandela... ...kwam hij naar Nederland en stond hij hier op het balkon uh, de menigte toe te juichen. Nou, daar is ook een hele bekende foto van. Nou ja, dat is ook de reden. Die foto hangt trouwens ook op het balkon hier. En dat is natuurlijk ook de reden dat het hier is. Maar dit is niet de enige plek. Uh, hier wordt dus inderdaad een eerbetoon gehouden, maar ook nog in de Melkweg. Hier vlakbij uh, is vanaf half vier een eerbetoon waar allerlei muzikale gasten komen. Bijvoorbeeld Ben de Snijders en Typhoon. En is er veel belangstelling voor denk je? Nou ja, ik moet zeggen, het is hier nu wel redelijk druk. Ik weet niet of iedereen uiteindelijk ook uh, naar binnen gaat, naar, de, hè, naar het eerbetoon. Dat wordt twee keer hier zelfs uh, afgespeeld. Voor de mensen die er uh, de eerste keer niet bij kunnen zijn. Uh, maar ja goed, of ze inderdaad allemaal naar binnen gaan, dat is natuurlijk nog even afwachten. Het programma begint hier over een klein half uurtje en ja, dan zullen we dat weten. En daar gaan we later ook meer over horen hier uh, bij Radio 1. Martijn van der Zanden, dankjewel. Sport. Ja, naar de Eredivisie, want FC Twente won gisteravond met 3-1 van Goed Eagles. Over de 2-0 van Lucas Tanjos was veel te doen. Spits gaf na afloop toe dat die treffer nooit had mogen worden geteld. Wel wedstrijd, ja. ja. En ook nog eens. Maar die tel ook. Uiteindelijk was het toch wel een belangrijke, maar uh, daarna maakte Tadic ook een uh, ja, fantastisch doelpunt. Ja, en door die overwinning staat de FC Twente nu gelijk in punten met koploper Vitesse. En de ploeg uit Arnhem speelt vanmiddag thuis tegen NAC. En ook die andere club uit de top drie, Ajax, komt vanmiddag in actie. Over ruim een kwartier wordt er in Leeuwarden afgetrapt tegen Cambuur. Armand afzal heeft Ajax die, die teleurstelling van de uitschakeling in de Champions League verwerkt, denk je? Ja, dat is de grote vraag vandaag in Leeuwarden. Ajax staat afgelopen week met 0-0 dus in Milaan en uitgeschakeld is in de Champions League. Maar in de competitie gaat het eigenlijk heel goed met de Amsterdammers. Want ze hebben de laatste vier wedstrijden op rij allemaal gewonnen met minimaal drie doelpunten verschil ook. En dan komen ze nu op bezoek bij Cambuur-Leeuwarden. Gepromoveerd dit seizoen naar de ere die we zien. De club doet het eigenlijk heel goed. Heeft al 17 punten verzameld. Alleen het probleem is dat eigenlijk alle clubs onderin het wel goed doen. En als je dan naar de ranglijst kijkt, dan staat Cambuur toch op een 17e plek. En die ploeg heeft de punten dan ook heel hard nodig. Maar het is de vraag of ze het Ajax dit vandaag hier in Leeuwarden lastig kunnen maken. Ajax zat onder leiding van Frank de Boer wel een aantal wijzigingen... Heeft aangebracht in de basisopstelling Kolbijn Siegdorson is vanmiddag de spits. Niet Bojan, Kerkic en Lucas Andersen. De Deen, die vervangt een andere Deen. Victor Fischer. En achterin keert ten opzichte van het duel tegen AC Milan Veldman. Terug in de verdediging ten koste van Densville. En ook Lison is links achterin te vinden. Net als vorige week. En dat betekent dat Palsen alweer op de bank begint. Bij Cambuur gewoon dezelfde elf als die vorige week gelijk speelde tegen RKC. Over een kwartier. Je gaat het hier beginnen tussen Cambuur en Ajax. Ranomo, Cromoicoyo en Inge Dekker die hebben zich bij de Europese kampioenschappen Korte Baanzwemmen geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrij. Cromoicoyo was in de series de snelste, Dekker zwom de zesde tijd. Bij de 4x50 meter wisselslag werden de Nederlandse vrouwen gedisqualificeerd naar een verkeerde wissel. Eerder deze week werd de estafetteploeg op de 4x50 meter vrij ook al gedisqualificeerd. Bij de mannen viel Sebastiaan Verschuren tegen op de 200 meter vrijslag. Hij kwam niet verder dan de 14e tijd. Ja, dat was niet voldoende voor een plek in de finale. 11 over 12, over ruim 50 minuten, is hier op Radio 1 de verkiezing van de politicus van het jaar te horen. En het politieke moment van het jaar. Dus stijgt de spanning in Den Haag, Bert van Sloten. Die zijn de grote kanshebber straks. Het is om te snijden. Ja, nou, de, ja, de grote kanshebbers, ja, dat verraad ik al een beetje straks ja, uh, van toe, wie het wordt, kom. dus dat ga ik nog niet noemen. Laat iedereen nog eventjes in, uh, in spanning <laughs> daarover. Maar de parlementaire persvereniging, dat is nieuw, die verkiest dit jaar voor het eerste politicus van het jaar. De afgelopen tien jaar heeft de NOS dat uh, zelf gedaan. En dat politiek fragment, daar heeft u allemaal zelf op kunnen stemmen. Er stonden er twintig op de site van uh, de NOS. En we beginnen straks met een kleine selectie, want uh, er zijn er nog maar vijf van over. Hoort u zo ook, straks na uh, één uur, welke vijf dat zijn en uit die vijf komt er dan een winnaar uit. Ik kan wel zeggen, vorig jaar de winnaar, Diederik Samson. Janine Hennis was het talent van het jaar... En als we dan even, René, de lijstjes bestuderen... dan kan je maar beter geen talent van het jaar worden als je bij GroenLinks zit. Want twee talenten van het jaar, uh, ooit Jolanda Sap en Tovik Dibi... daar is het politiek gesproken niet zo goed mee uh, afgelopen. Uh, maar ja, je kan ook politicus van het jaar worden... en dan loopt het meestal wel goed voor je, voor je af. Uh, premier Rutte bijvoorbeeld is twee keer politicus van het jaar geworden. Alexander Pechtold, 2009 politicus uh, van het jaar. Kortom, ja, wie wordt het dit jaar? Uh, ja, Je kan de namen eigenlijk zelf wel uh, invullen, maar uh, ik zal ze nog even niet noemen... Want na één uur gaan we die onthullen. En tussen 1 en 2 uh, horen we dat allemaal hier live bij de NOS op Radio 1. Nog even de belangrijkste punten van dit NOS-journaal. Eigenlijk maar één grote hoofdpunt, namelijk Nelson Mandela. Hij is begraven na een uitgebreide afscheidsdienst... waarbij ruim 4000 mensen hem de laatste eer bewezen. En daarmee komt een einde aan de tien dagen van nationale rouw in Zuid-Afrika. Dat was het voor nu, zometeen hier op Radio 1. De perstribune met Gavert van Brakel.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 de bekendmaking van de politicus van het jaar... is vanaf één uur op deze zender te beluisteren. Dit uur, te gast, Jack van Gelder. Ridder Jack. Hij heeft een lintje. Waar is je lintje, Jack? Ja, op een trui mag je het zeker niet doen. Nee, je hebt geen maar, Colbert aan. En nee, maar ik draag het eigenlijk nooit op, nooit op het Colbert ook. Uh, misschien eens dus een keertje. Maar ik heb het nog niet gedaan. Straks meer over jou over het afgelopen uh, sportjaar. We kijken ook uh, natuurlijk naar je carrière. Als u vragen hebt aan Jack van Gelder, deperstribune.nl... of uh, via Twitter, zet dan even in de tweet #perstribune. tv deskundige Ron van Gouwen is er met Kassie kijken. Waarover, Ron? Een paar hele mooie nieuwe programma's deze week. Uh, de Nieuwe Wildernis, Nederland in zeven overstromingen. Maar de vraag is, ga ik het daarover hebben... of wordt het toch allemaal weer verdrongen... door al die sappige media van de afgelopen week? En de vliegende kip, Jules van der Waart. Waar hang je uit, Jules? Ja, het. Ik ben uh, dichtbij in de buurt. Ik ben in heel bij Sjoukje Cosmaaien-Dijkstra. En we praten zometeen over haar uh, zes keer sportvrouw van het jaarverkiezing. En dat kreeg ze omdat ze ooit Olympisch kampioen werd. Ze werd een keer uh, tweede, want ze zilver. En diverse keren wereldkampioen. Dus zometeen Sjoukje-Dijkstra. En vanaf half één de voetbalwedstrijd Cambuur Ajax in Leeuwarden met Armand Afzavoglu. En dat is max tot één uur vandaag. Ja. Kambuur Ajax, dat is de wedstrijd. Uh, Jack, jouw week stond in het teken van uh, Ajax? Ja, ik ben uh, woensdag uh, naar Milaan geweest. En uh, ja, dat was natuurlijk uh, heel leuk om mee te maken. Het, uh, dat het resultaat uiteindelijk ja. een enorme ja, teleurstelling gaf bij, uh, bij iedereen en alles. Ja, wat, wat overheerst bij jou? Had Ajax een ronde verder kunnen komen, denk je? Uh, Ajax had een ronde verder kunnen komen. Waren het niet dat... Uh, ja, goed, de Italianen zijn heel getrukt. Het is een open deur, maar het is zo. Daar zijn ze ook toch weer wel met open ogen ingelopen. En Ajax ontbeert gewoon uh, vleugelspitsen. Uh, iemand die uh, aan de zijkant iemand kunnen passeren, de bal kunnen voorgeven... waardoor ook iemand een keer een normale voorzet kan krijgen. En heeft ook niemand met een schot op de tweede ja. lijn. En dan wordt het moeilijk aanvallen tegen een handbalverdediging. Ja, maar ja... Dat constateren, Jack, zou je zeggen... waarom heeft de Ajax dit niet? Uh, omdat, zegt men, de jeugdopleiding in de afgelopen jaren... heeft gefaald. Uh, ik kreeg een heel mooi boekje... van Mark Overmars waarin geweldige cijfers stonden. We hebben de jongste selectie. We hebben alles prachtig. Een heleboel spelers in Europa... die er spelen. En toen stond erbij... Uh, bij de opleiding werd er gerekend... jong Ajax. En dat vind ik... Totale onzin. Opleiding is van, wat mij betreft vanaf 12, 14 jaar. Maar ze kopen nu heel veel jeugdig talent tussen 16 en 18 uh, uit allerlei landen. Maar dat heeft dus ook niks met de opleiding te maken. En ik hoop dus dat er op termijn echt iets uit de daadwerkelijke opleiding van Ajax gaat komen. Ja. En ze kijken veel te ver. Want in groot Amsterdam zit genoeg talent. Het is te hopen. Ja, ze kunnen beter geld uitgeven aan een aantal goede amateurverenigingen in en om Amsterdam om die te ondersteunen dan bijvoorbeeld Cape Town. Jij uh, doet ook studio voetbal vanavond natuurlijk weer. Ja. Met uh, de deskundige aan tafel. Uh, is dit een zondag? Want je zit hier nu vrij vroeg op zondag. Ben je er doorgaans al uh, vrij, vrij snel? Ik ben er heel laat. Ik ben er om een, uh, een uur of zeven. Uh, ja? En dan kom ik uh, bij Tom vertellen om kwart voor acht wat ik ga doen dan heb ik natuurlijk al uitgebreid contract gehad... met mijn redactie in de, in de dagen hier aan voorafgaand. En ook vandaag zelf. Uh, en dan, uh, dan gaan we om acht uur nog een keer doornemen. En dan ga ik zitten. Het, het, ik kan het niet om zo heel lang in de studio te zijn. Uh, ik wil hier wat zien, ik wil daar wat zien. Ik maar ga, je ziet wel alles vooraf? Uh, veel. Ja. Maar uh, wat van groot belang is... dat mijn mensen aan tafel uh, bijna alles hebben gezien. Of eigenlijk alles hebben gezien. En dat ik daar vragen over stel. Ik heb eigenlijk het liefst dat het verhaal uit hen komt. Uh, en ik ga vanmiddag ook gewoon uh, tussentijds naar AFC De Treffers. Want dat is mijn clubje en daar ga uh, ja. ik... Klik naartoe. We hebben jouw uh, carrière even samengevat... in, uh, in een minuut of uh, anderhalf, iets meer. Want uh, die begon al, meen ik, in 1973. Je sprak buitengewoon keurig in trotsport. MUZIEK <tog> Iedere voetballiefhebber weet dat het dorp Volendam met zijn 14.000 inwoners een gereputeerde vereniging voor het betaalde voetbal heeft voortgebracht. Weinigen weten echter dat het dorpje Nerritter met zijn slechts 1000 inwoners een volwaardige amateurvereniging bezit. In Nederland heeft een debutant, dat is René van der Gijp en de scheidsrechter, ook hij debuteert vandaag en hij heet Ivan Greger. Het Nederlands al, Govert zei het al, voortvarend gestart. Het was een uitstekende aanval, opportunistisch startte Nederland ook meteen feljagend op de bal en het resulteerde in die voorzet van Van der Gijp en het Stekende positie waar het schoenaker was. Dames en heren en meisjes en jongens. Goedenavond in het land. Maar uiteraard hier in de fantastische haven van Volendam. Bij deze tweede aflevering van Te Land, Ter Zee en in de Lucht. En we gaan kijken naar het onderdeel. Het dansen. Goedemiddag zou ik willen zeggen. Van harte welkom bij een nieuw programma Tros Voetbal Plus. Iedere zondag van 12 tot half 1 live. Vanaf een locatie waarvan wij denken dat het aardig is om het te vertoeven... omdat er een belangrijke wedstrijd die middag wordt gespeeld. Dag dames en heren, goedemorgen. Welkom bij het Olympische ontbijtprogramma van zondag 28 juli. Atlanta is de afgelopen 25 uur bezig geweest met het verwerken van de bom. Jack, uh, opnieuw een goeiemorgen. Goedemorgen. Voelen jullie nou ook uh, bedreigd? Is er een gevoel van onveiligheid bij jullie uh, op dit moment, daar in de IBC? Nee, eigenlijk heel gek... Uh... Ik heb zoiets dat het toch, hoe gek het ook klinkt, een beetje te ver van mijn bedshow is. Goedenavond, van harte welkom vanuit Italië, de allergrootste Italiaanse skier. Hij staat vanavond centraal in sportsontop Alberto Tomba. Een bijzonder goedenavond. Het is één minuut voor elf, dus dit is het programma na elfen. Een Bijzonder goedenavond. Direct kunt u getuigen zijn van de finale van Spel zonder Grenzen in 1997. Dit is up. that is up. That is up. That is back up. Een bijzonder goede avond, van harte welkom bij Studio Voetbal. En de laatste vraag is: wie maakt het doelpuntje? Ja, jongen, jongen. Ja, ja, ja. Je pepert het wel in, hè? Ja, ja nou, ik, ik, wat heel mooi was. Uh, een tijd geleden deed ik mijn 250ste Interland van Oranje. En uh, ik kreeg daar van bij een afscheid. Uh, althans bij een kerstbijeenkomst van de KVB. Uh, een, een, een hele mooie gedenk. Uh, een shirt bij. En toen hadden ze ook iets met Edwin Evers opgenomen. En Edwin Evers die, uh, deed toen Frank en Ronald de Boerna. En uh, Frank ja. zei dan op de Edwin Evers-achtige manier: van. Uh, ja, het radiocommentaar loopt voor op de televisie... Dus ik hoor op de tribune hoor ik van Gelder... Bergkamp, Bergkamp, Bergkamp, Bergkamp, Bergkamp. Toen denk ik, ja, waarom niet? En ik speel hem de Bergkamp. Dat vond ik fantastisch. Ja. Maar inderdaad... De ja. van nee, maar als je dit soort dingen terughoort, wat heel denk je, je dan? Gek, Heel gek. De eerste was overigens 72. neerritter Ritter, Veritas, Clubje. Ja, weinigen weten echter Ja, echt ongelooflijk netjes. Ja, netjes. Ja, ja, ja, ja. ja Maar er is wel wat veranderd in de tijd. Ik, ik wist ook niet eens meer dat wij samen een wedstrijd hadden gedaan. 82 staat op mijn papier Nederland-Ierland. Oh, jee, yeah. yeah. ja. Wat leuk. Nee, maar het is wel gek om dat allemaal zo terug te horen. Zo'n zo aantal ja. flarden. Maar denk je maar oh ja. denk jij, denk jij van, oh nee, nee dat, dat, ik bedoel, op het moment dat je het roept is nee, het bijzonder. Maar, ik schaam me nergens voor. Nee, nee. omdat het, uh, dat je denkt van, uh, ben ik dat? Nee, nee. nee wel, wel bij het allereerste. Dat, uh, zoals in Volendam vroeger. Nee, dat... Ja. Uh, maar nee, ik, nee ik, ik, ik kan me niet echt zeggen dat ik voor iets schaam. Nee, dat geneer. Ook, ook, ook niet voor, voor Bergkamp. Omdat ik daarin zeg, ik voel dat we in de halve finale gaan komen. En dan komt dat moment. En dan is het zo'n goal. Ja, het is, ik, ik word er nu wel een beetje gek van. Ik weet dat het dertien keer is. En ik weet dat mensen het ja, als weltoon ja, hebben. Ja, ja. Maar oké. Okay. <laughs> Je kan ermee er leven. Ja, ja, ja. ja absoluut. absoluut. Ja, zeg maar, je, je hebt al op een gegeven ogenblik definitief het amusement achter je gelaten. Het talent, dansen, het in de lucht. En gekozen voor die sport? Nou, dat had ook te maken met het feit dat ik toen ik naar de NOS ging... dat de NOS dat eigenlijk liever wilde. Ik heb jarenlang ook een gedeeltelijke overeenkomst gehad met Tros en NOS. Ja. En NOS heeft dat op een gegeven moment ook helemaal overgenomen. En die vonden dat beter. Uh, ja, ik, ik vind amusement nog steeds leuk. Nou, toen, nou, ja, ja, nou ik heb, ik heb gewoon 13 jaar met heel veel plezier. Ziet er te zijn in lucht op? Ja, nee, ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ik hou van mensen en ik vond het een heel leuk programma. Dus ook daar kijk ik niet echt uh, met uh, zoiets van: jeetje, dat ik dat heb moeten of kunnen doen. Nee, helemaal niet. Ja. Zijn wat is voor jou het nieuws van deze week? Ja, het nieuws van deze week uh, zijn alle rellen een beetje. Uh, als ik zie uh, de, de situatie met Onno Hoes en Albert van Linden... dan denk ik, jeetje, dat, dat dat zoveel van dat soort privéleven op de buis is. Maar dat is nou helemaal inherent aan, uh, aan dat soort programma's tegenwoordig. Ik moet zeggen dat ik buitengewoon onder de indruk was van Petty Bart, die uh, een, een goed interview had met die jongen van 24 uit Maastricht... die zich heel goed verwoordde en die tot Toyboy was verklaard... terwijl die jongen het heel netjes en keurig uitlegde. Dat vond ik wel heel bijzonder, want ik heb van Petty Bart als niet echt een hoge pet op, maar dat vond ik knap gedaan. Ja, en, en dan natuurlijk Mandela. Uh, de, de hele week Mandela, met alles erop en eraan. Uh, de man verdient het absoluut. Maar er zaten natuurlijk wel wat gekke kantjes aan. Bijvoorbeeld uh, uh, de, onze dove tolk. Die, ja, uh, ja dat nou, was wel iets, ja. Nou, luister. Ja, hij zou inderdaad het zijn, maar dat met medicatie onder controle het hebben. Ja, dat ging dus uh, mis tijdens de herdenking. Heel veel van wat hij zei was niet te volgen. Uh, andere doven hebben gezegd dat hij het gehad had in zijn gebarentaal over garnalen en hobbelpaarden. Hij zegt zelf wel van ja, ik heb wel gewoon een opleiding gevolgd en ik ben al heel vaak ingezet als dove tolk. Niemand heeft ooit geklaagd, dus waarom klagen jullie nu wel? Dus deels biedt hij zijn excuses aan, andere kant zegt hij van ja, eigenlijk ben ik wel gewoon een goede tolk. Ja, Het meest opvallende vind ik, of die man nou wel of geen doventolk tolk is... dat kon ik op dat moment uiteraard niet bewijzen. Maar dat er met uh, zoveel veiligheid uh, ja. en, en allerlei uh, <laughs> grote, grote mensen van over de hele wereld... dat zo iemand erin in, in slaagt om daar nou überhaupt ja. op het podium te komen. Dat vind ik nog steeds uh, het meest opmerkelijk van deze week. Ja, zou, het leuk, zou het een grap zijn om vanavond bij Studio Voetbal... een doventolk tolk even in beeld te brengen? Nee. Als uh, Nee, of wie dan ook iets toe... Met. Nee, ik hou van ja. grappen, maar deze vind ik niet leuk. Goed. <laughs> Dit was het, uh, het nieuws van Jack, dat ik... Meer uh, natuurlijk ook over het WK, Zuid-Afrika waar je geweest bent... en het komende WK in Brazilië. Als u vragen hebt aan Jack, stel ze deperstribune.nl... twitteren, hashtag perstribune. Ja... Peter, Peter Kloosterhuis is, uh, is hier, Peter. Het media nieuws. Peter is hoofd uh, actueel bij de NOS, actuele NOS zaken, evenementen. evenementen. Je was verantwoordelijk voor de uitzending vanochtend uh, rond de begrafenis van Mandela bij de uh, NOS. Er werd al vroeg getwitterd. De NOS is te laat. De begrafenis al begonnen. Wat was er aan de hand? Um, wij zijn voor de, voor de informatie over de uitzendtijden uh, worden wij gevoed door Eurovisie. En Eurovisie geeft daarmee de informatie voor alle publieke omroepen in Europa. En tot en met gisteravond meldde Eurovisie dat de aanbieding, zoals dat dan heet... de beeldaanbieding uit Zuid-Afrika om 8 uur zou beginnen. Gezien de ervaring met de Nederlandse tijd 8 uur. Geen verwarring over zomertijd, gewoon de Nederlandse tijd 8 uur. En wij dachten, dan beginnen wij onze uitzending om half negen. Ook gezien de ervaring van afgelopen dinsdag rondom de ceremonie... die niet helemaal strak verliep, dan hebben we tijd om het een beetje aan te kijken... en kunnen we de mensen daarna het vertaald kunnen we het ook aan de mensen laten mm -hmm. zien. Vannacht, ik weet niet hoe laat, ergens om drie, vier uur... is er een mededeling gekomen dat de aanbieding een uur vervroegd is. En dat is een mededeling die komt aan producers. Dus dat kwam ons vanochtend vroeg ter oren. Toen hebben wij onmiddellijk besloten als NOS... Zeg maar, hoe vroeg is hoe vroeg in dit verband... Hoe vroeg, hoe vroeg? Nou ja, hoe vroeg kom, hoe komt jou dat dan ter orde... als je zegt, ja, die is om drie uur gekomen, die mededeling... maar blijkbaar niet Op het oppekeerd. moment dat we binnenkomen in de uitzending... of in de, in de, bij de studio blijkt dat... dat is vanochtend rond een uur of zeven geweest, half acht... om de uitzending voor te bereiden. En we hebben de, de rechtstreekse ceremonie meteen doorgezet... op Journaal 24 en op NOS.nl. Ja. En we zijn vanaf half negen zijn we de, de ceremonie gaan uitzenden. Maar kun je niet, als je het om zeven uur weet... ook gewoon op Nederland 1 terecht op het, op het moment dat het begint? Nee, dat kan niet, want de, of de, de studioploeg is dan natuurlijk nog niet operationeel. Bovendien is het maar de vraag of je daarmee de kijkers echt een dienst verleent. Ik denk dat het beter is om dan om half negen te beginnen... Het is zoveel mogelijk voor de kijkers te ondertitelen. Het is zoveel mogelijk voor de kijkers mogelijke dingen die niet zo interessant zijn eruit te halen. En dan we zijn uiteindelijk geëindigd met een vijf, een paar minuten achterlopend op wat er in Zuid-Afrika gebeurd is. Ja. Nou ja dit, Overigens, het is wel aardig ja. om te melden. Ook tijdens de uitzending kon de EBU ons niet zeggen hoe laat het zou eindigen. Ze dachten, misschien rond tien over tien. Dat is tien ja. over elf Zuid-Afrikaanse tijd. Bleek uiteindelijk tien voor twaalf. Ze wisten zeker dat het laatste shot wat we zouden krijgen... binnen zou zijn. Het laatste shot was nog een hele plechtigheid buiten. Met nog straaljagers die overkwamen. Hm. Het is waarschijnlijk zo, dat is ook wat de verklaring van de Eurovisie is. dat de informatieverstrekking van de Zuid-Afrikaanse regering. aan de Zuid-Afrikaanse omroep. heel mondjesmaat is geweest. Zodat die ons ook niet kon informeren ja. over wat er ging gebeuren. Maar ja, je zou en zeggen, hoe laat het ging gebeuren. Peter, over zo'n einde. het eindigt wanneer het eindigt daar. en dan stop je hier ook. Ik zeg maar eventjes, het gaat mij even om het gegeven dat ze het niet wisten. Ja. Als je zegt. het laatste is om tien over elf. en dat loopt dan nog een kleine drie kwartier door. en je zegt de laatste shot is op zeker. De opname zijn binnen en je krijgt buiten nog een hele ceremonie ja. met straaljagers. Dat kan nooit als een verrassing zijn gekomen dat die straaljagers plotseling opgevlogen, natuurlijk. Uh, en dus nee. ze wisten het niet. Nee, nou ja, oké. Okay. En nou ja, daar moet je dus blijkbaar mee leven. Want nu krijg je weer de, de berichten te horen. En nog is te laat. Ja, staat vast ja, morgen ergens in de krant. Nee, dat ongetwijfeld nee. er zullen ongetwijfeld heel veel meningen de revue passeren of meningjes die van mensen die zich niet hebben geïnformeerd wat er aan de hand is, ja. maar hun mening meteen kant te klaar zullen ventileren. Dat zal ongetwijfeld gebeuren en dat zal nu op Twitter staan. Ja, dat zal wel een beetje... Uh, uh, gratuite menetjes zonder je te informeren. Daarvan uh, zien we er genoeg. Overigens... Het is maar de vraag of de kijker rouwig moet zijn met wat er gebeurd is. Ik moet opschieten, want Halventiona moet erin zeker. Nee, uh, wij, wij omdat wij, we op nee, deze nee, manier konden echt goed ondertitelen. Maar wel opschieten. We goed ondertitelen. Maar het we gaat allemaal ook... van Jackson tijd af. <laughs> en we konden en ook bepaalde delen die we minder interessant vonden eruit halen. Dus ja. ik denk dat de kijker er uiteindelijk geen slachtoffer van geworden nog is. Nog één één puntje, waarom staat er bovenin in beeld live? terwijl we weten dat het niet Uitzending is. Uitzending is live. Uitzending is live. Zelfs een opgenomen uitzending, kun je bijzetten live. Deze uitzending ja, is live. Ook al start je een onderwerpje in wat niet. Die niet, dat niet live oh, is? Ja. Ja? Ja, nee, ik ah, heb hem wel, maar, maar volgens mij was hij toch live met een vertraging. Nee, de uitzending was live. <laughs> Dankjewel, Peter. Fijn dat je het wilde uitleggen. En nu nu klaar voor deze zondag, neem ik aan, als hoofdevenement de NOS. Uh, daar ga ik vanuit, maar je weet yeah. nooit wat al die meninkjes nog te wegbrengen. brengen. Nee, ik denk dat je nog wel een paar mensen te worden. Schouders Dankjewel. Uh, Ander nieuws. Luister en, uh, en uh, huiver. We krijgen uh, de Theo Komen Award, dat ik uh, aanneem. Die uh, is deze week uh, gewonnen door Andy Houtkamp. Uh, Jack, dat heb jij vast meegekregen, onze Ik las, ik las iets uh, op Twitter uh, uh, in, de, in de dagen daarvoor. Bas Tichelen, mijn collega, uh, overigens Andy ook, maar met Bas werkt natuurlijk heel geregeld. Die ja. was ook een van de genomineerden. En vandaar ja. dat mijn uh, aandacht erop werd gevestigd. Ja, dat was een aardigheidje van knooppunt uh, Kranenbar. Ja. Ja. Ik vind het jammer van de naam Theo komen. Waarom? Uh, omdat ik het uh, te sumier vond, te klein. Uh, een zinnetje, een, uh, een doelpuntje. Ik, ik, vind, ik vind dat het iets ruimer zou moeten zijn. Maar ik vind het wel een leuk begin. En ik vind het wel uitstekend dat er aandacht wordt gevestigd op, uh, op datgene wat er op de radio gebeurt op sportgebied. En die kreeg de prijs voor zijn radioverslag. Ajax Barcelona. Ik zei gaaf, maar dit is super gaaf. Ja, oh, ik ben echt uh, verbouwereerd. Die aandacht die wij. Eigenlijk uh, vind ik verdienen voor de radio. Mijn collega's, eindelijk een keer zoiets. Nooit zeggen ze eens, wat is er op de radio vanavond? Het is altijd, wat is er op tv op de, uh, vanavond? En nu dit, ik vind het echt geweldig. Dus je draagt eigenlijk deze prijs op aan de radio. Nou, daar ben ik ook heel erg blij mee, Andy. Absoluut, absoluut. Maar Fantastisch, Jeetje, wat geweldig. Nou, de officiële... Zo ging dat. Uh, ja? Nou ja, wat je zegt, het is een hartstikke leuk initiatief van een radioprogramma. Om de aandacht natuurlijk op zichzelf maar te vestigen. Om iets de aandacht breder, op Theo te vestigen. Ja, je zou met meer criteria moeten gaan werken en Dank het breder maar moeten Maar het is maken. een begin. Heel Zeker, goed. Dus heel goed. Een mooi begin. Directeur Peter Lubbers van de zenders Fox en Fox Sports is drie maanden na zijn aanstelling alweer opgestapt. Als reden gaf Lubbers bij RTL aan dat er een verschil in inzicht is bij de uitvoering van het beleid. Het marktaandeel TV van Fox kwam de afgelopen maand niet boven de 0,4 procent. Zijn dat zaken waar je mee bezig bent? Heetje? Jawel, ik kijk natuurlijk wel wat Fox doet. Eh, omdat Fox natuurlijk een concurrent is... daar waar het gaat wellicht om eh, het verkrijgen van de eredivisie-rechten, Waar het een groot platform is op het gebied van voetbal. Dus je let daar wel op. Ik ben, eh, ik ben geschrokken van de buitengewoon slechte kijkcijfers... van een programma van Van Halst en, eh, eh, en Twan van Pepersapen. Bijvoorbeeld op de maandagavond... Maar Niks scoort. Dus ik, ik moet kijken of, of Nederland Fox wel gaat accepteren. Maar als ze op een gegeven moment al het voetbal zouden hebben... waarbij wij natuurlijk het Nederlands al nu voor 2018 ja. vast hebben liggen. EK's, WK's en dat soort zaken. Voorlopig ook nog anderhalf seizoen Champions League. Dan moet je kijken of men dan wel in die, in die trechter gaat. Die ja. trechter die zij willen creëren. Is het een trechter waar jij je in thuis zou kunnen voelen? Weet ik niet. Ik heb wel, en dat weet men hier ook, twee gesprekken gehad. En op dat moment was het van beide kanten absoluut nog niet interessant. Uh, ik zit hartstikke goed bij de NOS. Maar stel dat wij op een gegeven moment... Eigenlijk niet zoveel meer te doen hebben. Maar dat ziet er eigenlijk ook weer niet naar uit. Gezien Oranje, gezien Studio Voetbal wat gewoon tot lengte... van Maar ja, de ja het de gaat Jokker nog steeds gaat. om de samenvattingen natuurlijk van de Eredivisie. Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk wel een belangrijk gegeven. Nou. Daar, daarbij valt natuurlijk niet alles weg. Maar het is wel een belangrijk gegeven. Ja. Maar eh, nogmaals, ik zit hier hartstikke goed. Het is niet zo dat ik met mijn jas buiten sta... en dat als er een trein langskomt, zoals het zo mooi heet... dat ik onmiddellijk inspring. Nee, nou ja, maar ik kan me wel voorstellen, als dat betaald voetbal, die samenvattingen weggaan bij de NOS en bij Fox terechtkomen, dat jij zegt, daar wil ik wel uh, mijn bijdrage aan leveren tegelegenheid. Dan moet je ook, moet je ook ja. nog wel uh, dat, dat ze je willen hebben. Dus dat, uh, ik, ik weet het niet. Ja, ik weet ik niet. Maar ik ben er voorlopig absoluut niet mee bezig. Nee. Als het komt, komt het. Zo is het. En hoe lang mag je nog bij de NOS? Tweeënhalf zei net. jaar. Tweeënhalf, Tweeënhalf jaar. jaar. Ja. Nou ja, dat is, uh, dat is een mooi vooruitzicht. En we hebben het, <coughs> tot 2018 nu het Nederlands helft al. Dus als ze langer willen, ik wil graag door. Ik, ik wil in ieder geval niet stoppen op 65,5. Met wat ik ook doe. Arman ook wij bij Kambuur tegen Ajax. Ajax dat zich moet herstellen van de dreun te Milaan opgelopen, Arman. Inderdaad, vier minuutjes gespeeld hier in Leeuwarden. Een beetje aftasten nog aan beide kanten. 0-0 de stand. En Ajax had zich inderdaad een beetje moet herpakken. Uitgeschakeld in de Champions League door dat 0-0 gelijkspel in Milaan afgelopen week. Maar in de beginfase van deze wedstrijd is niet te zien dat Ajax enorme problemen heeft mentaal. want Ajax heeft gewoon de bal het uh, merendeel van de tijd en maakt het spel. Kambuur probeert dan wel door te jagen. Nu misschien dan met uh, Michiel Hemme de spits. Die vorige week twee keer scoorde namens Kambuur. Halfweg de helft van Ajax. Zoekt uh, tegenstander Veldman op. Veldman terug in de basis na een schorsing uh, die hij uitzat tegen Milan. Maar Veldman doet dat goed. Waardoor Kambuur uh, wordt uh, teruggedrongen op eigen helft. Kambuur speelt de bal nog altijd rond na bijna vijf minuten in Leeuwarden. stand nog altijd een 0-0. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Vliegende kip, Jules uh, van der Wart. Ja, zoals gezegd, uh, in Hilversum bij Sjoukje, korsmaier Dijkstra. Ik kijk tegen een hele grote kast aan. Met allemaal uh, mooie medailles en bekers. Uh, ik zie de gouden medaille van Innsbruck. Zij heeft hem niet verkocht, uh, artschenk wel. Ik zie uh, sportvrouw van het jaarbordje. Uh, 1959 tot en met 1964. Zij is recordhoudster samen met Leontien Vermoorzel. Verderop één beeldje van een Jaap Ede. Want Sjoukje, zeg het maar in die tijd dat jij sportvrouw van het jaar werd, was er nog geen Jaap Eden, hè? Nee, daar kregen we altijd bekertjes. En, uh, ik heb dus zes klei vijf kleine bekertjes. En toen ik dus de zesde keer sportvrouw van het jaar werd, kreeg ik een grote beker. En toen later, toen ze dus die prachtige beeldjes uitbrachten... Daar zei ik tegen degene die dat allemaal organiseerde... ik zei, ik vind het zo jammer, wij kregen alleen maar bekertjes. En toen kreeg ik gelukkig ook zo'n prachtig beeldje. Dus daar ben ik heel trots op. Uh, jij hebt er maar één, maar Leontien Vermoorzel heeft er zes nou, ik ben tevreden met één. Ik heb het zes keer gewonnen en dit is gewoon eh, fantastisch... dat ik toch zo'n beeldje gekregen heb. Je zei het even al, het is al vijftig jaar geleden, in 1964... dat jij de gouden medaille won op de Olympische Spelen met kunstrijden. Maar zo voelt het niet. Nou, voor mij voelt het net alsof het uh, tien jaar geleden was of zo. Ja, dat blijft altijd in je herinnering natuurlijk. Het zijn prachtige momenten, zo heb ik wel meer momenten gehad. Elke medaille heeft een fantastische uh, herinnering en ja... Het gaat zo snel de jaren, maar dat maakt niet uit, zolang je gezond blijft. Dinsdag ja, is het sportgala, maar je vertelde me nog iets. In januari ga je naar Boston, want wat ga je daar doen? Nou, ik, krijg de, ja, ik kom in de Hall of Fame in Amerika. En daar hebben ze me dus uitgenodigd naar Boston te komen. Wanneer de Amerikaanse kampioenschappen kunstrijden zijn. En dan krijg ik dan dat uitgereikt, dus dat is heel leuk. Ja, is het nog speciaal om nog steeds gehuldigd te worden? Oh, ik vind het fantastisch. Want het is toch wel leuk dat ze je niet vergeten zijn. En uh, ja, heerlijk. Ik vind het heel, heel fijn. Ja, dinsdag zijn die verkiezingen. Uh, je hebt een lijstje met nominaties van de NOS, uh, NSF, NOC, uh, Sportgalen 2013. Er zijn aardig wat genomineerden. Op wie ga jij stemmen? Nou, eerlijk gezegd vind ik het soms heel moeilijk. Ik heb wel een paar favorieten. Maar mijn favoriete persoon van de jongens is dan Ebke Zonderland. Hoewel ik een fan ben van Arjan Robbe ook. Maar Ebke wint het toch wel bij mij. Omdat het een individuele sport is? Ja, een hele moeilijke sport. En wat hij gedaan heeft en gepresteerd heeft op dat rek. Ik vind het fantastisch. Ja. En bij de vrouwen? Uh, daar uh, heb ik dan Ranomi Komerbi Jojo... Die vind ik ook fantastisch. Ik vind het een leuke meid. En ze is heel spontaan en ze doet heel veel goed voor de sport zoals ze is. Ja, dus het zijn eigenlijk de twee types die vorig jaar ook gewonnen hebben. Dan zullen we nog even één vraag uh, doen voor de sportploeg van het jaar. Wie denk je dan? Nou, daar zou ik dan toch wel de schaatsploeg, uh, de heren schaatsploeg nemen. Vind ik ook fantastisch om met z'n drieën zo... Ja. Je moet toch gelijk kunnen rijden en gelijke snelheid hebben. En dat vind ik heel goed wat ze gedaan hebben. En ze hebben alles gewonnen. Dus ja, voor mij is dan de schaatsploeg toch wel. Dat is Mooi, we hebben in de studio Jack van Gelder zitten. We kunnen het hem ook even vragen wat hij oh. denkt. Dus ja. uh, govert, het is aan jou. <laughs> nou ja, ik leg het op het bord van Jack. Ja, wat denk jij Jack, schaatsploeg? Ik, uh, ja, ploegen ben ik niet zo uh, ontzettend... Uh, nou, dat maakt me niet zoveel uit. Het, ik zit met name over de sportman. Epke, Sven, uh, fantastische gasten. Leuke jongens, goede sportmensen en Arjan Robben. Ik zou het leuk vinden als Arjan Robben het gewoon een keer werd. Uh, omdat hij uh, heel lang uh, eigenlijk werd betiteld als... Uh, kan hij het wel op beslissende momenten, de man van glas. Nou, hij beslist de Champions League finale. En uh, dan vind ik het wel een keer leuk. En ik zou het ook gewoon eens goed vinden als de Olympiërs in de zaal... ze uh, onderschrijven dat het een fantastische sportman is. Dat hij het ja. een keer kan verdienen. Arjan Robben, genomineerd en wel hierom... Ribéry, Ribéry, Robben, Robben, oh Arjen Robben, uiteindelijk zijn moment van glorie. De golden goal is afgeschaft in het voetbal, maar dit is een golden goal. Dit is een sudden death. Dit is de beslissing. Ja, ja met alle respect, de, in, de grootste sport van de wereld. Hè? Met, met alle respect voor de sporten die Epke en Sven bedrijven, maar dit is echt de grootste sport. Dus ja, ik, ik, ik zou het leuk vinden, na 87 eindelijk weer eens een voetballer. Ja, wie was? Gullit. Gullit in 87. Ja, natuurlijk, Ruud Gullit. Ja. Luister jij, want je hoort nu ook Frank Snoeks... Uh, uh die becommentarieert dat ja. hè? en die doet dat natuurlijk, Alain Provies. Er ja. gebeurt iets, dus daar zoekt hij de woorden bij. Luister jij naar, naar, naar dat soort zinnetjes die je dan langs hoort? Komen. Nou, Poelman was daar natuurlijk een fenomeen in. Uh, die, die heel mooi Nederlands uh, maakte ja. van, van, van, van zijn verslag. Uh, voetbaltechnisch wat minder, maar uh, gewoon qua, qua inhoud uh, heel Met mooi. Met humor ook hè, trouwens. Absoluut, het, absoluut. Zeker... Geweldige humor. Ja. Maar ik luister graag naar, naar onze mensen zoals uh, Snoeks, uh, de twee Jeroenen, Gruter en Elsof. Uh, die vind ik voortreffelijk. Uh, en de andere jongens zijn ook uitstekend. Maar die spreken mij het meest ja. aan. En op de radio uh, vind, ik, uh, vind ik Bas en Ronald van der Geer... gewoon uh, buitengewoon prettig om naar te luisteren. En de nieuwe jongen die we net hoorden, Armand... Uh, die, uh, die heel goed werk doet. Die uh, nu bij Cambuur Ajax zit. Uh, naar mijn idee nog niet heeft verteld... Uh, dat Ajax toch met wat wissels speelt... ten aanzien van de wedstrijd tegen Milaan. Ja, maar hij kreeg beperkte tijd, moet ja, ik ter verdediging ik zeggen. Dat kan hij nu wel zeggen. Ja, dat is inderdaad zo, Jack. Ik, ik had het net in het Radio 1-journaal gemeld. Ajax ja. speelt met een aantal uh, veranderingen. Ik denk dat uh, trainer Frank de Boer een aantal spelers wat rust wil geven. een keer terug in de spits. En Bojan zit op de bank. En Lucas Andersen krijgt rechts voorin, links voorin weer een kans. Dat gaat ten koste van een andere Deen, Victor Fischer. En in de verdediging speelt Lijon weer. En ook Joël Veldman die dus geschorst was tegen Milan. En Lijon die staat gewoon weer linksback bij de ploeg van Frank de Boer. Kan dat overigens aardig speelt nu in de openingsfase van die wedstrijd? De eerste vijf minuten gingen nog wel redelijk gelijk op. Maar Kan met de steun van het publiek hier in want oh, Dit is wel genoeg, hoor. Ja, het was een vraag die je kreeg. En niet, uh, we gaan niet integraal door tot één uur. Nou, <laughs> ik leg. vind hè? het leuk. Hij is, hij, is, ja. hij is nieuw. Hij is een rookie bij ons. zeg maar. En, uh, ik vind dat hij helder is. En, en dat hij ook uh, zeg maar de lessen van vroeger... die hij niet heeft gehad van Kees Buurman overnam. Je komt in een, uh, in een verslag, je vertelt waar je zit hoeveel er staat en uh, hoe lang er gespeeld is. En achter de bal aan. Ja, maar helemaal goed. Echt goed, leuk om te horen. Ja, maar, ik, mij valt wel eens op de radio op dat er zoveel geanalyseerd wordt en zo weinig. Terwijl het stadion geluid maakt, er gebeurt iets. En dan hoor ik maar ja, analyses. analyse, zijn, analyse. Er er analyse, er er analyse terugblikken, met... vooruitkijken. Er ligt een beetje aan de wedstrijd. Als, als, de, als de wedstrijd echt helemaal gaat en uh, blijft gaan, dan doe je het niet. Maar soms kan het ook wel lekker zijn. En ik, ik ben ook zo eigenwijzig. Gelukkig met mij Bas. God. En het verleden ook Rondrijk Rijk. En daar ook vooral nou, over ja, gesproken. Ja, ja Maar dan vind je het ook leuk om je eigen mening te geven. Ja. En uh, soms uh, wordt je helemaal niet gevraagd, maar het is zo lekker om hem kwijt te kunnen. Ja, maar de vraag is of niet het hoeveel, de hoeveelheid nee, meningen probeer, tot erosie leidt. Hè? Dat, Want je hoort wel veel meningen. Dat in probeer je wel te doorzien. Ja, je moet wel ontzettend, ja. uh, ontzettend uitkijken. Ja. Ja. Jack, er is uh, elke week post voor de hoofdpersoon van dit uh, uur. Dus ook voor jou is er een uh, bericht binnengekomen. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Jack is uh, de meest loyale vriend... die iemand zich kan wensen. Het is een man met uh, oneindige humor. Hij kan ongelooflijk goed verhalen vertellen. Uh, al hoor ik ze voor de duizendste keer. Ik, ik, ik kan er elke keer weer om lachen. Wat mij ook opgevallen is in de afgelopen jaren... is dat Jack als, als journalist... Uh, vreselijk betrouwbaar is. Zowel voor, de, voor degene... Uh, waar hij voor werkt... maar ook voor de, uh, voor de inside information. Want ik, ik weet... Jack weet gewoon heel veel van sporters uh, en, en, en die weet, hij weet precies uh, wat hij wel en wat hij niet kan zeggen. Hij, laat het, het, hij heeft een gouden balans gevonden om, om, om, om, om toch in tegen te blijven. En dat is als journalist af en toe wel, eens, uh, toch wel eens moeilijk als je dingen weet en je mag het maar niet zeggen. Dat is... Ja, ik, ik kan ook zeggen dat uh, met z'n vieren, hè, want uh, we, we, spreken, we hebben het over Jack en Maya natuurlijk... Uh, we, hebben een, we hebben gewoon een hele speciale band. Het is, uh, het is altijd vreselijk gezellig. Uh, we proberen uh, uitstapjes te maken af en toe. Uh, we zijn samen naar het IJshotel in Zweden geweest. We hebben een heerlijke tour door Engeland. En hij kan ook uh, ongelooflijk goed luisteren. En dat is, ook wel eens, dat is ook wel eens goed. Wat ik absoluut wil zeggen is dat uh, ja, Jack en Maya... dat zijn uh, voor ons hele, hele speciale vrienden. Met vriendelijke groet. Renew, en wat is hier uw antwoord op? Ja, leuk. Ja, René uh, Natasja. En, en wij uh, we zijn al sinds 89 buiten gewoon goed met elkaar bevriend geraakt. Het is eigenlijk bij toeval bij een wedstrijdje uh, geweest. Tussen de Bastille, waar hij voor voetbalde, de, de, een bar uit Amsterdam en uh, een, een persteam uit, uh, uit Nederland. Het gebeurde in Finland, en een paar dagen later, of een paar weken later gingen wij naar uh, een nieuw huis, uh, waar we nog steeds met heel veel plezier wonen. En toen was net zijn, uh, zijn hit Een eigen huis uh, was, uh, succes. En toen vroeg ik hem, ik durf het je niet te vragen, maar zou je dat uh, willen zingen? En laat maar weten wat het kost. En toen, zei, toen belde hij op en toen zei hij van... ik kan en het kost niks. En sindsdien zijn we buitengewoon goed bevriend ja, Bij 25 jaar inmiddels. En wat weet jij wat wij niet mogen weten? Oh, er zijn zoveel dingen die je, die je hoort. En, en, en in de loop der jaren lopen er ook wel eens primeurs bij je weg. Omdat mensen je in vertrouwen nemen. En dan loopt het toch bij je weg. Uh, er zijn altijd wel dingen waarvan je zegt: ja, dat, dat hou je voor je. Of eh, op het juiste moment gebruik je het. En dat, dat speelt altijd. Ja, heb je hier concreter voorbeelden? Nou, ja, bijvoorbeeld nu is er uh, een jonge jongen bij Ajax. Die Krishna die je uh, niet bij wil tekenen. Uh, of Knishna, ik weet niet eens hoe die heet. Kan je nagaan hoe belangrijk hij al is voor Ajax. Maar daar vaak de zakenwaarnemer, volgens de insiders bij Ajax 7 ton als salaris voor. Terwijl die jongen nog in bal heeft getrapt het eerste van Ajax. En nu las ik eergisteren dat hij niet gaat bijtekenen... en dat ze hem ook niet gaan verlengen. Nou, dat zijn dingen die je dan weet. De ene is belangrijker dan de andere. Maar door de jaren heen weet je vrij veel van mensen... en weet je ook een beetje hoe de hazen lopen. Maar is dat omdat jij je gezicht daar laat zien bij Ajax? Of omdat je in nee, nee, een circuit nee, nee, nee, bij, zit? Nee, ik, ik laat mijn gezicht eigenlijk helemaal nooit uh, bij Ajax zien. Maar je hoort veel, je hebt veel contact met mensen. Uh, uit allerlei geledingen. Ja. Uh, dus ja, dan... dan, dan krijg je wel eens wat nieuws, ja. ja. Zeggen Genees zegt, ja, hij is integer, door en door betrouwbaar. En jij moet altijd balanceren op het kort van uh, journalistiek en amusement. Entertainen. Nee, dat, dat, dat gevoel heb ik nooit. Ik ben wie ik ben, daar zit journalistiek en amusement in. En ik zit daar nooit voor mezelf in nee, Maar balans. de sportjournalistiek heeft natuurlijk heel erg in zich dat het een entertainende uh, pijler heeft. Ja, ja. ja. ja. En, en daarom denk ik dat het me goed ligt... Ja. en uh, ik versla de wedstrijd uh, van het Nederlands elftal... net zoals dat ik uh, achter de keeper van de tegenpartij bij AFC sta... Dat het is, jeetje goed, en vandaar, wat doe je nou? En dat zit er gewoon in. En als ja. het slecht is, is het slecht. Het mooie vind ik dat op het moment dat ik negatief ben over iets... dat ik dat nooit terug hoor van de mensen... maar op het moment dat ik positief ben, dan krijg ik enorm veel reacties. Ja, want de vraag is natuurlijk, uh, nu hier van Steffen... bestaat er objectieve voetbalverslaggeving, schuine streep journalistiek... Ja. Als u liefhebber bent van het voetbalspel van de grote Zonen van Ajax. Ik weet niet of daar een ironische ondertoon bij zit. Ja, is, maar uh, jij wordt natuurlijk toch weer voortdurend geassocieerd met ik Ajax. Ik ben er ontzettend trots op dat ik al bijna 63 jaar Amsterdammer ben. En uh, dat vind ik geweldig. En dat ik opgegroeid ben met Ajax. En dat ik heel veel. Maar het Ajax zit jou niet in de weg? Totaal niet. Opmerking. Want ik word door de Ajax supporters als anti-Ajax gezien. Omdat ik heel vaak heel kritisch ben. Er is maar één club die in mijn hart zit. Dat is AFC. Ja. En wat iedereen maar ook aanpraat. Of dat dan wel of niet Ajax is. Dat is totaal ja. onzin. Nou ja, dat is, dat is ook wel altijd jouw reddingboei geweest, natuurlijk. Nou, dat, dat is niet ik ben ben ik 54 ja. jaar lid. en speelt mijn kleinzoon nu en heeft mijn zo oh ja? gespeeld. Ook al? Ja, en dat Gaat is buitengewoon leuk. Sij, wat vind jij zo leuk als de vraag van Max Been aan sport presenteren? Omdat het mijn hobby is. En, en door mijn hobby heb ik mijn vak uh, kunnen beoefenen. En op welk moment lukte dat dat jij dacht, nu kan ik van een hobby een, een vak gaan maken. Nou, dat heb Want je moet lang, ergens beginnen. Ja, nou ja, goed, ik werd in 72 kon ik bij, bij de tros op televisie als jongste bediende beginnen. Ja, en ik heb daarnaast dan... altijd in de mode gezeten om, om gewoon maar mijn, mijn, mijn brood te kunnen verdienen. Ik was agent, ik was tussenpersoon, tussen fabrikanten en, en winkeliers. En dat was mijn basis om, uh, om mijn geld te verdienen. Ja. En daarnaast heb ik mezelf ja. verder kunnen ontwikkelen. En vergeet niet dat pas sinds 1995 er voor presentatoren op televisie behoorlijk betaald ging worden. Dus wat dat betreft kan je het een beetje vergelijken met de voetballers van vroeger. Het lag allemaal wat anders. Ja, maar je hebt ook de de voetballers die altijd maar semi-prof zijn geweest. Rines Israël, de achtige generatie. Die hebben op hun knieën op de straat gelegen en gingen samen trainen. Ik weet het. Ik heb de massa gehad dat ik op een gegeven moment de kans heb gekregen om de dingen te doen die ik mocht doen. Onze tv-deskundige Ron met Cassie kijken over zij die rennetjes op de de buis. kijken met Vergouwen. Het was een tv-week waarin er flink gereld werd op en rond de buis. Ik dacht eerst even dat ik het daar deze week over moest hebben. Maar nee, eergisteren bedacht ik me, dat hebben we nou al genoeg gehoord... er waren ook hele mooie dingen op tv. Zoals bijvoorbeeld De Nieuwe Wildernis, eh, Nederland in zeven overstromingen... Irika op reis en... Uh, Ron, sorry, stop even, uh, telefoon voor je, Gordon. Ja, ik zit in een uitzending. Uh, nou ja, kom maar door. Hallo? Sorry? Ja, maar Gordon... Het normaal. Maar Hallo? Gordon? Enthousiast. En twee dagen Stop even. Worden, dat we het niet... Ho, Stop. ho, ho eens even. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik kom er niet tussen, jongens. Jongens, schuif eens weg. Ja, u snapt dit. Dit gaat natuurlijk ook over de ruzie tussen Conny Breukhoven en Gordon. Uh, die twee hadden ruzie. Uh, Conny die neemt een telefonisch gesprek op van Conny Breukhoven. Geeft het aan de media. En Gordon neemt weer wraak door het telefoonnummer van Conny Breukhoven... live op de Nationale TV te roepen. U kunt ook vanavond een hele goede daad doen... door een eenzaam, uh, zielig oud-vrouwtje te bellen. Dat is Conny Breukhoven. Dat nummer is... <tie> Dan heb een hele goede dag Wel opletten, het gesprek kan opgenomen worden. Nou ja, tot zover deze rel. De Nieuwe Wildernis. Uh, rond... Daar wilde ik het dus stop even. even... Stop even, stop um, even. Er is weer telefoon voor je. Connie Breukhoven. Ja, maar ik ben bezig. Uh, Connie. Ik vind dat het Nederlands publiek nou eens mag horen hoe deze man tegen andere mensen tekeer gaat. Oh, ja, ho, Connie. Ho, Ik accepteer niet. Ik hoorde nou, dat nou, Connie rustig. Nou, Connie rustig. Jongens, schuif Connie eens weg. Ja, u begrijpt, het was een enerverende week. En niet alleen in Showbizland. Ja, ja. Ook in Den Haag lusten ze er wel pap van, van een relletje. Dus Neem de en... proefverlofdiscussie rond Volkers van de G. Dus hij gaat met proefverlof. Dat is de consequentie die je kunt trekken. Ja. Ja. Nog een paar maanden geleden. Leden zeiden dat het echt niet kon, onmogelijk was. Is het nu wel mogelijk? Uh, hij is nog niet buiten. Ja, dat is dus uh, staatssecretaris Steven die een duidelijke voorwaarde verbindt aan dit proefverlof. Er zijn nu ook weer reacties. De PVV uh, zegt het is volstrekt... Onbegrijpelijk. Het CDA reageert min of meer hetzelfde. Die zegt: Ja, hoe kan je die nou met proefverlof versturen? kan ik niemand bellen. Hangt kon nou nog aan de lijn? Ja, of wat dacht u van de Haagse rel, die maar geen echte rel wilde worden? Uh, VVD'er Matthijs Huizing, die uit de Tweede Kamer opstapte, omdat hij beschronken achter het stuur had gezeten. Maar hoe hard Poonnieuws het ook probeerde... een echte rel wilde het maar niet worden. Ik vind het vooral verschrikkelijk voor hem. Uh, dat Wacht moet... even, hij heeft het zelf gedaan, hè? Ja, op dit moment gaan mijn gedachten vooral uit in hem en zijn gezin. En ik denk dat het een goed besluit is. We weten niet of hij nou zelf is opgestapt of dat hij moest opstappen. Uh, dat heb ik niet uit de berichten kunnen halen. Maar Wat denk je? vind ik nee maar je is zo druk vanuit de fractie geweest praten jullie erover nee hoor ja dan was er ook nog gedoe rond de dovertolk bij de herdenking van Nelson Mandela die gebaarde wel met een heel groot accent en Connie ah, hij nou nog steeds? En dan had je ook nog Obama, die had een zogenaamde selfie, een foto van zichzelf gemaakt tijdens de herdenking en over compromitterende foto's gesproken. Ook de relatiecrisis tussen Albert Verlinde en Onno Hoes wordt nog steeds behoorlijk uitgemolken. Vooral door Albert zelf trouwens. Ik las vanochtend onze vrienden van de Telegraaf met een enorme pagina. affaire nog niet voorbij, weet ik wat er allemaal gemeld werd, met een foto van ons afgelopen zaterdag. Dat je denkt, oeh, donderwolken. Je, je kijkt een beetje duister. Ik inderdaad. kijk een beetje duister, maar dat kijk altijd als ik op straat loop. Uh, ook onze redactie is vandaag gaan zoeken naar Ruud Schepers. De jongen in kwestie. We hebben bedrijven gezocht waar hij gewerkt heeft. Nou, hij wil nog steeds geen commentaar geven. Tja, maar SBS had blijkbaar betere contacten... met de minnaar van de man van Albert. Want daar ging de toyboy van Onno... exclusief op tv visite bij de Sven Kokkelman van de Roddeljournalistiek... Betty Bart. Hij mag natuurlijk eigenlijk ook helemaal nooit vergeten... dat hij burgervader is. Nee, maar ja, goed. Uh, iedereen... Kan daar he, een fout in maken. Nou, ik weet niet of ik het nou wel zo met jou eens ben. Nee, dat vind ik echt niet. Ik ben heel erg verdrietig geweest en ook heel boos. Op het moment dat uh, dat, dat gezegd werd van we moeten beide onze eigen weg gaan. Dan wordt gezegd dat ik een huisvriend ben van, van Onno en Albert. En dat is niet zo. Maar hij, hij claimt wel alsof die. Ja. Ja, dat is niet zo. Nou goed, er waren een hoop mooie programma's op de buis. Maar daar kom je als rechtgeaartse tv-criticus gewoon niet meer aan toe. Want je vliegt van de ene mediarel in de andere. Ik laat mij niet zomaar Nou, ze weten van geen ophouden, hè? Hoe komt ze trouwens aan ons nummer? Ja. Kassie kijken met Rom Het Terug te luisteren op deperstribune.nl. Zullen we nog even naar Amand? Uh, ja, gaan? Ja, ik wil heel even nog iets uh, zeggen. Cambuur Ajax? Ik, nee, binnenkort krijg je, je dus weer Gordon en Connie ja. Breukhoven... die samen onder een kerstboom... Een mooi ja, een verhaal... En met een, ik word er zo ongelooflijk niks van. Ja, maar zo open. houden ze zichzelf ja, in, de, ja, in de publiciteit. Verschrikkelijk. Ja. Verschrikkelijk. Ik heb het niet ja. zo gemeend. Ach, kusje, kusje. Ah, lief. Amand. Cambuur Ajax. Ja, 0-0 de stand na een kleine 25 minuten voetbalwedstrijd die zich na een leuk begin afspeelt in een wat lager tempo en ik vind Cambuur eigenlijk de betere partij. Ajax heeft wel het balbezit, maar heeft daar nog niet heel veel mee gedaan. Kambuur heeft de enige kans in deze wedstrijd tot nu toe gekregen. Een aardige vrije trap van Erik Bakker. Recht voor de goal van Sillissen schoot hij de bal een metertje of twee naast. Maar dat leverde dus niks op voor Kambuur dat nu weer aan de bal is aan de linkerkant van het veld. Maar die bal wordt over de zijlijn gespeeld. Kambuur mag wel ingooien in deze wedstrijd waarin dus nog niet zo heel veel gebeurd is. De stand dus nog altijd 0-0. Jack, via de mode in de sport, heb je je droom gerealiseerd denk je? Wat je vroeger wilde als jongetje ja, misschien wel? ja, ja. Absoluut. Uh, misschien is er ooit een, een, een periode geweest waarin ik, ik maar wat een eigen productiebedrijf had moeten opzetten. Omdat ik het had leuk had gevonden, misschien om in de sport, in het amusement, uh, zelf uh, een onderneming op te zetten. Dat is nooit van gekomen. Daar heb ik van, zoiets van. Nou, dat had ik misschien eigenlijk. Was jij wel degene van een zakenman? Ja, absoluut. Ja, dacht ik het ik vind het echt heen? leuk om te doen. Ja. Uh, ik vind het leuk om zaken te doen. Uh, uh, ik heb nog steeds op mijn verlanglijst staan: een actuele sportstudio te maken op een zondagavond. Bij wie dan ook. Uh, met, uh, met, met, met de samenvattingen. Veel mensen. Uh, degene die drie doelpunten heeft gemaakt of degene die zijn been heeft gebroken komt in de studio zoals ze in Duitsland al decennia al jaren doen. doen ja. Waarom, dat zou, waarom dat lukt dat heet, hier dat niet? Dat weet ik niet. Dat, dat heeft te maken met zendtijd. Of, of. Maar ja, ook misschien met onwillige sporters. Krijg je die voetballers makkelijk naar de studio? Dat krijg je uiteindelijk absoluut voor elkaar. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Dat, dat, dat zou ik ook nog wel leuk vinden. Ja. Maar ik mag niet klagen. Ik heb al een heleboel uh, dingen gedaan die ik uh, buitengewoon leuk vond. Ja. Wat je ook leuk vond, en we hebben een fragmentje van de uh, musical Mamma Mia samen Mama. met uh, Simone Kleinsma. Ja. Waar is die tijd van toen, ik zie het niet meer terug. <applacht> ik zie de overkant, maar ergens is een brug. Waar is die warme liefde nu? Is alles doodgebloed? Het was zo heerlijk toen. Het was zo mooi en goed. <tied> De vijf Jack. Ja, dat was hartstikke leuk. Dat was voor een ja. programma. Uh, en uh, Job Sieraad maakte dat uh, Portret van een Passie. En daarna uh, kwam er uiteindelijk uit dat ik uh, zeven avonden in uh, Les Misérables heb mogen staan. Ja. in Carée als Thunardier. Dat was een onvoorstelbare belevenis. Ja. En uh, ik roep wel eens, als ik opnieuw gebakken zou worden, uh, dan zou ik misschien wel alleen in muziek willen zijn. Echt waar zanger? Ja, ik vind zingen heel leuk. Ja, wat okay. zingen? Wat is je repertoire? Nou, ik kan redelijk wat zingen. Ik heb niet een vast repertoire. Maar ik vind het gewoon heel leuk om te zingen. Ja. Ik heb met Vroger twee keer in Ahoy een medley mogen zingen. Ik heb met Karin Bloemen een keer wat mogen zingen met Paul de Leo. Ik vind het gewoon leuk. En misschien komt er binnenkort nog wel eens wat op mijn pad. Een, uh, echt waar? Wat suggereer je nu? Ik wat suggereer Zit je, je nu mij een beetje in de maling te nemen? Of is er echt iets serieus? Ik durf jou nooit in de maling nee, te nemen. Nee, kom op. Jij, heb jij iets serieus onderhanden met muziek? Je weet het nooit. Ja, kom nou, ik kan daar niets over praten. Ja, doe van. het toch niet zo geheimzinnig? Nee, ik nee, er niet met Connie Breukhoven zingen? Nee, alleen met koorden. <lacht> maar dat zal allemaal vals klinken. Je... Ja. Nou ja. Je... je kan naar de musical van, uh, over het leven van Berry van Aarde. Hè. Die komt uh, er uh, in Helmond. Ja, leuk. Iets ja. enthousiaster. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, nee, ik vind het niet leuk. Uh, ik, ik, dat, dat vind ik een beetje folklore. Maar ik vind het leuk, ik vind Berry van Aarde geweldig. En ik vind het ook leuk als men voor een cultheld in de omgeving van Helmond... Ja. en eindhoven zoiets doet. Dus misschien ga ik wel kijken. Want ik vind het wel leuk om heel veel dingen te zien... Zo was ik afgelopen vrijdag bij Erik van Muiswinkel. Een week daarvoor bij Richard Groenendijk. Wat ik ontzettend leuk vond. De voorstelling van Baantje heel erg leuk. En natuurlijk, dat moet iedere Nederlander zien, de soldaat van Oranje. Ja. Maar ik ben ook naar Sister Act en Jersey Boys recent Jongen. geweest... wat heel leuk was. Dus ik vind het leuk om in theater te zijn. Ik moet ook nog naar Tony Neef, denk ik, in de musical Zonneveld. Dat, die heb ik toevallig gezien. Wil ik ook gezien. En dat D D D doet hij. Je D D weet werkelijk niet hoe goed ja, hij Zonneveld doet. Ik, ik ken doet. Tony dus van L'Emissirable. Uh, ja. ja, geweldig. Ja, grote ja, artiest eigenlijk. Ja, ja, zeker ja. weten. Nou goed, Mamma Mia. Maar wie wordt de kampioen van Nederland? Want dat willen we toch van de kenner weten, Uiteindelijk. Ik denk, uiteindelijk, uh, ik denk uiteindelijk. Het ligt een beetje aan wat er in de winterstop gebeurt. Als Vitesse zich echt nadrukkelijk uh, versterkt. dan maken ze een goede kans. Maar ik denk vanwege de ervaring die er bij Ajax is. om in stresssituaties. Uh, in de laatste maanden en weken te weten. dat er uh, een kampioenschap aan kan komen. dat Ajax op dit moment de grootste huh? kans maakt. Waarbij ik PSV een enorme kans gaf. maar ja, ja, ja die is ja. echt verschrikkelijk. En vlak fijn nog niet uit. Wat daar gaat gebeuren. Uh, blijf pellen in de winterstop. Je weet het maar nooit. Guidetti wordt overal aangeboden. Misschien komt die terug. Dus uh, ik ben benieuwd. Uh, Feyenoord, Vitesse, Ajax. Dat drietal. Ja, ja. En uh, ik denk dat Twente het net niet heeft. Twente red, niet? Alhoewel... Nou, ook niet nou, uh, gisteravond weer gewonnen. Ja, dat was heel de goed. Spelen maar. heel ja, goed. Ja, gisteren Dick van Go hè? trouwens. Ja, nee, spelen, dat is makkelijk. Spelen goed, maar ja. uh, die reken ik nog niet echt mee. Maar misschien niet terecht. Nee, en Vitesse hou je ook nog een beetje uit? Nee, Vitesse doet het fantastisch. Ja. Uh, echt heel goed. En Peter Bos aanvallende coach, maar... Dat soort ploegen is denk ik nog niet gewend om voor het kampioenschap te moeten spelen in de eindfase. Ja, en je gaat nu naar AFC toe? AFC de treffers. Als we winnen zijn we uh, winterkampioen in de topklasse. Zo. Hartstikke maar goed. ja, het levert niks op winterkampioen. Nee, maar het is zo leuk. Het is mooi om te weten. Met, ja. met de kleinkinderen ook? Uh, mijn zoon gaat, hoog, uh, mijn gaat uh, hoogschijnlijk mee. En het allerbelangrijkste is, als we vandaag winnen hebben we nog vijf punten nodig, kunnen we niet meer degraderen. Zo gaan wij. Kijk, dat is uitgerekend. <laughs> nou, dankjewel dat je hier was. En vanavond weer studio ja, voetbal dankjewel. natuurlijk met de analisten. Ja. Dit was de verkorte perstribune voor deze middag. Verkort, want zo dadelijk wordt vanuit Den Haag bij de NOS... de politicus van het jaar gekozen. Ja, de balansen worden overal opgemaakt. Niet alleen op het gebied van sportman, sportvrouw, sportploeg van het jaar. Politici, wie is de beste verslaggever? Wie krijgt de Theo op wordt Het houdt niet op decemberprijsregel. De perstribune is een programma van Max. Sport op Radio 1. Zometeen verder met de Eredivisie. Kambuur Ajax. En heeft de bal nu weer in bezit en kan nu met de voorzet komen. Het flitsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. En ook Vitesse Nak. Die is niet verkeerd en die gaat erin ook. Feyenoord-Groningen. En dan gaat Feyenoord in de aanval. Publiek gaat meteen weer staan. Heer aan aanzet. En de snel genomen hoekschop in de verre hoek. En om half 5 Utrecht PSV. Een vrij voor de keeper en dan gaat erin mee op de paal. En ook het EK Zwemmen kort de baan. NOS langs de lijn, zometeen om 2 uur. Radio 1, het nieuws